met het NWS-journaal. Een groot deel van het kabinet houdt morgen crisisoverleg over het coronavirus. Er worden geen nieuwe maatregelen verwacht. Waarschijnlijk worden premier Rutte en veel andere kabinetsleden alleen bijgepraat... over de gevolgen van het virus op bijvoorbeeld de Nederlandse economie en het openbare leven. Het aantal coronabesmettingen in Nederland staat nu op 18. De rechtszaak tegen Gugmenté, de aanslagpleger op de Utrechtse tram... is korte tijd geschorst geweest. Dat gebeurde nadat de verdachte zijn eigen advocaat had bespuugd. Kort daarvoor had hij zijn middelvinger opgestoken naar de rechters... en wierp hij kusgebaren naar de officieren van justitie. Gugmenté werd na het spuugincident uit de rechtszaal verwijderd... en na de schorsing opnieuw binnengelaten. Bij de aanslag, bijna een jaar geleden, vielen vier doden... en raakten twee mensen een zwaar gebond. In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op de vertragingen... bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. NRC meldde vanochtend dat de IND 70 miljoen euro moet betalen aan asielzoekers... vanwege te trage procedures. Vier keer meer dan staatssecretaris Broekers-Knol in november meldde. De oppositie zet vraagtekens bij het optreden van de staatssecretaris. Regeringspartijen D66 en CDA noemen het zorgwekkend en oedig. Volgens de ChristenUnie is het nog erger dan bekend was. De VVD wil een aanpassing aan de regeling om een einde te maken aan de betalingen aan asielzoekers. De gisteren door de politie doodgeschoten TBS'er is volgens Omroep Rijmond en de telegraaf Danny M... die vorig jaar stiekem opgenomen filmpjes in een Limburgse TBS-kliniek online zetten. De politie schoot de TBS'er gisteren dood in een vuurgevecht... nadat hij met een andere patiënt was ontsnapt uit de kliniek in Portugal. Het weer bewolkt en aardig wat regen. Het is ongeveer 8 graden vanmiddag. Vanavond droog en opklaringen. Morgen geregeld zon, maar ook buien. En kans op hagel en onweer. Ook dan is het ongeveer 8 graden. Dit was het NWS-journaal. De De spits is begonnen en er staan al behoorlijk wat files rond Amsterdam. Dat komt onder meer door de nasleep van een ongeluk op de A10... bij knooppunt Koenplein richting Zaanstad... De weg is wel weer vrij, maar je hebt er nog vijf minuten vertraging. En daardoor heb je ook nog oponthoud op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar doe je er nog een kwartier langer over voor de aansluiting met de A10. Verder is aan de zuidkant van de A10 de verbindingsweg dicht tussen de A2 en de A10. Dat is bij knooppunt Amstel. Dat komt ook door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Wall to wall, old ones young, things short ones. We nog steeds heel erg goed op uh, feesten en partijen. De single van de, de Brothers Johnson en Stam was eerst uh, naar het nieuws weer van 4 uur. Welkom terug bij ZTV Zandvoort, de lokale radio. Al 30 jaar zijn wij in Zandvoort, het lokale geluid, met uiteraard nieuws en informatie. En ook in het laatste uur hebben we daar weer het een en ander van, want wat gaan we allemaal doen, Albertjan? jan Nou, allereerst voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, de actie voor, de, we hebben nog twee keer twee vijkaarten weg te geven voor de hiswa. Maar uh, het belangrijkste nieuws is, uh, vorige week hadden we aangekondigd dat we de derde uur uh, zouden besteden aan Gerard van der Storm. Die was in de jaren zeventig zaakwaarnemer van Jan Lammers en uh, was onlangs, heeft onlangs al uh, het circuit verkend. En hij is af en toe even in Nederland en we hem, uh, ja, we hoopten hem te st kunnen strikken om uh, uh, dit als eerste in de serie van ZF1 uh, uitgebreid met hem daarbij stil te gaan staan. Over uh, hoe het circuit er nu uitziet, uh, hoe, het, hoe het was uh, vroeger met Jan Lammers. Met de rijdende bommen, om het zo maar eens te zeggen. Uh, maar helaas, uh, de dochters van Gerard van der Storm... die hadden gemeente hem een surprise party te moeten aanbieden. Ja, die strikt hem ook. Uh, ja, we waren eerder. <laughs> ja, maar goed. En die hadden hem uh, inderdaad uh, gestrikt. Dus uh, heel begrijpelijk, want Gerard van der Storm is niet zo vaak in Nederland. Dus uh, nou, wie weet, de volgende keer. Maar goed, uh, blijf luisteren en kijken. Want uh, we hebben genoeg uh, nieuws nog in het derde uur. Allereerst natuurlijk uh, rond de klok van kwart over vier de Pit Report. De, de racedagen op Barcelona op het circuit van Catalunya... die liggen alweer achter ons. Uh, Max heeft de, de laatste dag, uh, voor afgelopen vrijdag... Uh, een van bijna de snelste tijd neergezet. En er zijn nog wat andere nieuwtjes uit de wereld van de Formule 1. Vandaar Pit Report rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Zina... En kwart voor vijf, eh, uh, kwart voor vijf moet ik zeggen, uh, hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Nou, het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. De titel vertrouwen. Me. Dus ik zou zeggen, uh, wees alert en blijf uh, luisteren, want kwart voor vijf komt hij eraan. Het gedicht van de week. En verder hebben we nog uh, wat meer nieuws over uh, uh, evenementen rondom de Formule 1... In de 35 dagen daarvoor begint de het hele caravaan te draaien, om het zo maar eens te zeggen. Uh, Zandvoort Marketing is er ook heel erg druk mee en daar hebben we natuurlijk ook nog een itemje over. Ik zou zeggen genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM, CFM, Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en kijken doe je via www.zfm-live.nl wwwzfm livenl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wisselvallig weer vandaag. Gewoon lekker binnen blijven en genieten van de radio. Het Zandvoortse geluid met Snoop. Sommige mensen kunnen heel lang met foto's uh, bezig zijn, Albert-Jan. Weet je dat wat ik bedoel of niet? He? Uh, uh, uh, leg het maar eens even uit. Nee, Max, zeg oh. je dat wat? Ja Max. ja, Max. Max, Max, Max, Max, Max, Max. The uh, picture of you. Ja, we gaan uh, terug naar de beginperiode van uh, ZFM. Al 30 jaar zijn we het geluid en Eros hoort er ook bij...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 Se una buona canzone a far dare un amore si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, basta seggiare, basta seggiare, non ci sarebbe bisogno di. Het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag en uh, maandagmiddag rijden we altijd net even wat andere platen... dan dat je, normaal gesproken in de eerste twee uur hoor. Zou ik we weer eens een uh, pizzaplaat voor jou, Albertje. Uh, oh, heerlijk. Hier, Rostraam en Sotty. Ja, ja, ja. Ik krijg ook meteen op Facebook allemaal pizza-berichten. <laughs> ik weet niet waar dat vandaan komt. Goed, wil jij uh, nog uh, naar de waar? We hebben nog uh, twee maal twee vrijkaarten voor je klaar liggen. Het enige wat je hoeft te doen, is even je e-mailadres achterlaten op onze Facebookpagina. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Inmiddels 18 minuten over vier, op het zit er helemaal klaar voor. Hier is hij dan, de Pit Reports. Ja, we gaan nog even terug naar afgelopen vrijdag. Dat was de laatste testdag op het circuit van Barcelona uh, van Catalunya. Uh, Max Verstappen had uh, opnieuw uh, toch wel problemen vanmorgen met de Red Bull. Op de laatste dag van de tweede testweek. Uh, in, ...in Barcelona in aanloop naar het nieuwe Formule 1 seizoen. Zijn sessie kwam er moeilijkzaam op gang... ...en na acht rondjes uh, parkeerde de Nederlander afgelopen vrijdag zijn auto alweer in de pits. Volgens het team ging het om een probleem met de remmen. Nadat dat gerepareerd was, reed Verstappen alsnog 45 ronden in de Red Bull. Hij zette bij de tweede tijd uh, van de vrijdag neer. Snelste coureur was Valtteri Bottas in zijn Mercedes met 1.16.2... ...en Verstappen moest slechts 0,073 seconden toegeven. En afgelopen donderdag spinde de Limburg twee keer met zijn auto, waarbij hij de tweede keer vast kwam te zitten in de grindbak en moest uitstappen. En afgelopen woensdag legde Verstappen 84 ronden af en klokte hij de tweede tijd op het circuit de Catalunya. Het Formule 1 seizoen, zoals het nu is, begint eh, onder voorbehoud op zondag 15 maart met de grote prijs van Australië. En als je de kenners eh, moet weten eh, wat, de, de, wat ze geleerd hebben na twee weken in Barcelona... is dat het dit jaar wel eens zou kunnen gaan tussen Mercedes en Red Bull. Want eh, Ferrari had de afgelopen twee weken toch vaak problemen met de auto. Dus het zal een, wellicht een heel spannend seizoen kunnen worden tussen Mercedes en Red Bull. Want de verschillen zijn eh, in dit geval 0,073 seconden. Dus, Zoveel? <laughs> wie, wie weet. Oudsportfederatie FIA en Ferrari hebben een regeling getroffen. naar aanleiding van een onderzoek naar de motor van het Italiaanse team. De Ferrari-krachtbom werd vorig jaar seizoen zwaar bekritiseerd. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft ging de Scuderia na de zomerstop plots als een speer. Ferrari zou hebben gesjoemeld met de brandstoftoevoer. Die geluiden waren in de hele Formule 1 paddock ook onderwerp van gesprek. Max Verstappen betichtte het team dan ook van vals spelen... nadat Ferrari plotseling ver terugviel in de Verenigde Staten. De Limburger lijkt nu, maan, lijkt nu maanden later gelijk te krijgen... want over de onschuld van Ferrari wordt met geen woord meer gerept. Over de inhoud van de regeling worden geen mededelingen gedaan... meldt de VIA. De Autosportfederatie laat ook weten dat het met Ferrari is overeengekomen... dat de onder meer de motoren door nieuwe technische regels... in de toekomst beter gemonitord kunnen worden... Voorts uh, heeft de gemeente Zandvoort inmiddels een derde nieuwsbrief doen verschijnen. En daar staat allerlei uh, nieuws in uh, over de evenementenvergunningen die zijn verleend. Over de verkeersbesluiten voor de bereikbaarheid en veiligheid. En de Dutch Grand Prix uh, het pakt pole position als duurzaamste race in februari, de maand van informatieavonden. Uh, en nog veel, en veel meer nieuws. Ga naar de website van de gemeente Zandvoort. Klik Formule 1 aan en u kunt de nieuwsbrief, de hele uitgebreide Formule 1 nieuwsbrief van de gemeente lezen. En zoals gezegd dus 15 maart is de start op Elbert Park in Australië. En tot slot Richard Verschoor komt ook komend seizoen uit in de Formule 3. De autocureur 19 jaar gaat opnieuw rijden voor het Nederlandse MP Motorsport. De coureur uit Benschop, Schop reed ook vorig seizoen in de Formule 3... en eindigde toen als dertiende in de eindklassering. Het hoogtepunt voor Verschoor volgde in november... toen hij als eerste Nederlander de befaamde Grand Prix van Macau... op zijn naam wist te schrijven. Ik ben blij dat ik samen met MP Motorsport en Team NL... mag doorgaan in de Formule 3, al dus de opgetogen Verschoor... die afhankelijk nog hoopte op een stoeltje in de Formule 2... Vorig jaar hadden we in de tweede helft van het seizoen een stijgende lijn te pakken. Met aan het einde die grandioze zege in Macau. Die lijn wil ik in 2020 doorzetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik voorin kan meerijden. Het seizoen begint voor hem in het weekend van 21 en 22 maart. Net als de Formule 2 in Bahrein. Daar zijn komend weekend ook de voorbereidingstests verschoor. Is inmiddels aangekomen in Bahrein. Na een grondige inspectie op het vliegveld. Ook in Bahrein waart namelijk ook het coronavirus namelijk rond. Naast Verschoor rijdt er met Ben Fiscaal, Bent Fiscaal nog een Nederlander in dus de 3... eveneens voor MP Motorsport. Dus het gaat goed met de coureurs in de motorsport. De Nederlanders tenminste. Tot zover. Oké, okay, dankjewel albert We zijn weer helemaal op de hoogte. Dat was hem weer, de Pit Reports. Zoals we wekelijks doen op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag zo rond. En nabij kwart over vier. We zijn al 30 jaar het geluid van Zandvoort. En een plaatje uit de beginperiode is deze van Rob en Res. Relax and chill as that thrill The key's back, I'm not here to ill Laying knowledge through the mic High with a face like this for your delight Cooling in the crib, writing rhymes A pen on the paper, spending time Then up on the stage, the crowds in the rage Chicken rapture around you, Nou, het lijkt wel een aardappel plaat, hè, deze. De, de, gaat niet helemaal goed met de, de single van Rob and Res, maar wel een andere hebben we klaarstaan. Hier is Stones and I. She's been crying Phil Collins heeft natuurlijk heel veel mooie platen gemaakt. En niet alleen in de, als solo-artiest, maar ook in de groep Genesis uiteraard. En dit was een van de allermooiste Another Day in Paradise. We daar ook gedraaid in de derde uur van Zandvoort op zaterdag. En ik weet het, in de derde uur zo rond half vijf is het dier van de weektijd. Klopt, en we hebben haar al een keer eerder in de, in de uitzending gehad. En toen was ze gereserveerd en nu uh, is dat uh, gereserveerd bordje er weer af. Dus het wordt tijd dat Zina toch ook een eigen thuis krijgt. En ze stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben Zina, een steffert van ongeveer acht jaar oud... en in het uh, asiel beland, wegens omstandigheden van mijn baas. Doordat ik de laatste tijd niet meer zoveel buiten kwam... en eigenlijk iets te veel at, heeft uh, u op dit moment erg veel om van te houden. Naar mensen ben ik heel vrolijk, vriendelijk en enthousiast. Kinderen ben ik gewend, doordat bij mijn vorige baasje vaker op visite kwamen... Mijn verzorgers denken dan ook dat ik prima bij kinderen in huis kan wonen... ook bij de juiste baas. Ik ben wel een boeldozer, dus ze, uh, ze moeten wel tegen een stootje kunnen. Ik zoek een huis zonder andere dieren. Katten zijn namelijk veel te leuk om op te jagen. Andere honden vind ik gewoon niet altijd leuk. Al kan ik voor een grote stabiele reu misschien nog wel een uitzondering maken... als ik hem aardig vind. Ik ben gewend om alleen thuis te blijven voor een paar uurtjes. Wel was dit in de bench. Deze zou ik ook graag meenemen naar mijn nieuwe huis. Verder ben ik netjes zinnelijk...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 Zie jij of u het zitten om samen dat jaren met mij door te brengen? Ik wacht op u. En waar verblijft Sina? Sina verblijft in het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierentehuis want ook Sina verdient een thuis. Een hele lieve bulldozer wacht op een uh, nieuwe baas. Uh, daarin het uh, kennen met dieren thuis. Kees op straat nummer 5 voor Sina of de andere leuke dieren. En uh, verblijft ze en uh, geeft ze een nieuw huis. Daar zitten ze op te wachten met z'n allen. En hier is Icely, Jasper en Isley.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 Weet je, het dat we heel erg uh, vrolijk uh, kunnen worden van de zoekplaten die wij binnenkrijgen. Ja, zeker weten. Wat een geweldige, deze van de Scorpions en Wind of Change. En deze, deze kwam helemaal uit Doorwerth vandaan. Uit Doorwerth, bij Arnhem. Ook daar wordt meegeluisterd uh, naar het geluid van Sandvoorts. www.zfm-live.nl of uh, zfmsandvoorts.nl. Luister je live mee of via de app. En dat kan ook. Hier is uh, Oscar Hairst. is uh, ook. Uh, de hispa, ja. Daar hoeft niet meer over geappt. Ge of in ieder geval geen e-mail meer doorgestuurd te worden. Want uh, ze zijn ze kwijt. Ze zijn eruit. Ze, dus ze zijn uh, eruit. We hebben weer een aantal mensen blij kunnen maken. Met de vrijkaarten van de Hiswa in Amsterdam. En hier is ze dan wel. Hè? Oscar Harris. En sing a song for the children. Hallo me. Follow me. Single heeft ook wel uh, zijn beste tijd gehad. Hè? Denk ik zo dicht met de prullenbak in. Door uh, Oscar Harris en Sing a Song for the Children. Helaas met een biertje gehak en uh, uh, ja, uh, niet, niet helemaal lekker in ieder geval. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Dat betekent dat uh, Albert Jan er weer helemaal klaar voor zit. Hij is in het zonnetje gezet uh, door uh, onze lieve heer uh, daarboven bij het gedicht van de dag. Vertrouwen.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 Ik vraag waar ook heb je mij niets verteld. Ik krijg maar geen antwoord. Ik vraag je waarom. Een laatste kus en je kijkt al niet eens meer om. Vertrouw me en hou me en laat me niet gaan. We hebben ooit toch samen voor heter vuur gestaan.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 Me en hou me en laat me niet gaan. We hebben ooit ons... En joh, Bart Heemskerk met Vertrouwen. Leuke singles uh, vorige week nog bij uh, onze collega Fred Heij natuurlijk. Klopt, tijdens uh, Entertainment for You. Vandaag uh, trouwens non-stop muziek in uh, datzelfde programma. Fred, die heeft even een weekje vrij. Maar volgende week dan is hij er gewoon weer tussen 5 en 7 uur. En hier is de SOS Band. genieten hè, he. zo het laatste half uur van uh, Zandvoort op zaterdag, op zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Dan zijn we er ook weer, Royals ook weer drie uur lang. Albert en mijzelf uiteraard. En dan uh, gaan we weer uh, heel veel aandacht besteden aan uh, de Zandvoortse informatie. En dan hebben we heel veel lekkere muziek, Albert Wordt het een Z beetje leuk vandaag of Zeker weten. Oh, en, dan is mooi. Zelfs al verzoekjes heb je, heb je gedraaid. Ja, en, die, die was wel heel goed Ja, hoor, dat was... was al een hele goede. Ja, en, helemaal Jan, dank uh, daarvoor. Drie vrijkaarten, drie keer twee vrijkaarten voor de His, waar we mogen. Ook oh, nog. Weg, weg. Dankzij, dankzij de, de belangeloze medewerking van de directie van de RAI. Dus daarvoor nogmaals hartelijk dank. Uh, wij gaan even een werkoverleg uh, plannen. Zo is het. En uh, volgende week dan is Fred gewoon weer na vijf uur zometeen even non-stop...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 Get up out your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.